2 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Amnesty International heeft opnieuw kritiek geuit... op het gedrag van de anti qaddafi troepen in Libië. Amnesty doet een oproep aan de Libische Overgangsraad... om schendingen van de mensenrechten te voorkomen. Volgens de organisatie worden de meeste schendingen gepleegd... door aanhangers van Kadhafi, Maar maken de strijders van het nieuwe regime... zich ook schuldig aan marteling en moord. Intussen ligt de strijd om Benny Walid even stil. De stad is nog altijd in handen van Gaddafi-aanhangers. De anti-Kaddafi-strijders wachten op de NAVO... die vandaag nieuwe luchtaanvallen zou willen uitvoeren op wapentuig in de stad. De anti-Kaddafi-strijders melden dat zeven van hun mannen... in de buitenwijken van Benny Walid zijn gedood door bewoners... die hen in een hinderlaag hadden gelokt. Vluchtelingen uit de Libische stad melden dat de winkels dicht zijn... en dat er tekort is aan voedsel. Er is nog altijd geen uitkomst in het overleg over het pensioenakkoord tussen de bonden van de FNV. De voorzitters van alle 19 FNV-bonden zijn sinds afgelopen middag twee uur samen. Binnen de vakcentrale liep de onenigheid over het akkoord de laatste weken steeds verder op. FNV-bondgenoten is wel tegen het akkoord. De bond heeft zelfs gezegd zich niet gebonden te voelen mocht de meerderheid ermee instemmen. Bank of America schrapt de komende jaren 30.000 banen. Dat is ongeveer 10 van het personeelsbestand. De economen hadden rekening gehouden met nog meer ontslagen, namelijk 40.000. Met de inkrimping hoopt de grootste bank van de Verenigde Staten... zo'n 5 miljard dollar per jaar te bezuinigen. De aandelen van Bank of America zijn het afgelopen jaar... al meer dan de helft in waarde gedaald. Het weer, vannacht de wolkenvelden en opklaringen en een stevige zuidwestenwind. Minima rond 13 graden. Overdag ook veel wind nog, wisselend bewolkt... met in de middag en avond enkele buien. Middeltemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met Herbert Godet. Een uh, hele goede nacht en hartelijk welkom in de nacht op 1. Verderop in deze nacht gaan we spreken met uh, ethicus Theo Boer. We gaan, uh, gaan praten over uh, ja, toch wel een, een soort van dilemma in de uitzending... over uh, geld, geld wat je kan vinden op straat. Wat doe je ermee? Uh, hou je het? Uh, Breng je het terug? Uh, dat soort zaken. Daar straks een gesprek over met, met Theo Boer. Maar we zijn natuurlijk ook in afwachting van de, die finale van de US Open... tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal. En straks uh, zullen er nog updates volgen van Marcella Mesker. Maar eerst gaan we naar muziek van The Farwell Drifters. Dit is Little Boy. can't become a man on your own Farwell Drifters en a Little Boy hier in de nacht op een. We gaan naar Marcela Meske bij de finale van de US Open. Ja, want uh, het uh, is het begin van de vierde set en Novak Djokovic is weer op de been. Hij kreeg dus een medical timeout, had wat problemen onder in zijn rug. Is wat gestretcht door de fysiotherapeut. En hij won zijn eerste service game in de vierde set. Hij leidt met 1-0. En heeft nu een aantal kansen op de service van Nadal. Hij heeft al vier breakpoints gehad. En hier komt het 5 aan. Nou, misschien kunnen we het even meenemen. Want als Djokovic hier breekt en een eerste stap kan zetten naar 2-0, dan heeft hij wel een hele mooie uitgangspositie. Want hij leidt in de wedstrijd nog steeds met twee sets tegen 1. Eerste sets gemakkelijk met 6-2. Tweede set, 6-4. Het was al een uh, stuk zwaarder in die tweede set. En de derde set serveerde hij voor de winst, maar verloor hij de tiebreak. Nu het breakpoint uh, op de service van Nadal. Nadal die de eerste service mist en nu uh, zijn tweede service moet slaan. Het is dus het vijfde breakpoint in deze game voor Novak Djokovic. Kan die breken? Dan komt de back-and-return, de voorhand van Nadal, de voorhand van Djokovic. Ze gaan de crosscourt rally aan. Veel spin. Ze nemen weinig risico. Goeie mars over het net. Maar dan de winner van Novak Djokovic met zijn forehand down the line. Langs de lijn dus. En hij breekt aan het begin van de vierde set. En komt zo op een 2-0 voorsprong in de vierde set. En hij leidt dus al met twee sets tegen één. En het uh, blijft dus spannend bij de finale van de US Open. We blijven dat volgen. En we gaan nu naar muziek van Lady Antebellum. Dit is uh, de nieuwe single Just A Kiss. Just a kiss. In my sleep, in the from the mountains of fate to the river, so the river, so deep, I must be looking for something, looking for something. something sacred. I love. but the river is wide, wide. and it's too hard, to too hard to cross. Even though I know the river is wide, I walk down every evening and stand on the shore. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I of the night. the night I go walking in my sleep, in the sleep through the valley of, valley of fear to a river so deep I've so been, been searching for something taken out of my soul, of my soul. something I never, never lose something somebody stole. I don't know why I go walking at night but now I'm tired and I don't want to walk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 Baptized by fire, I wade into the river that is running to the promised land. In the middle of the night, I go walking in my sleep. Through the desert of the truth, To the river sort of beast. We all end in the ocean. We all start in the stream. in the in the middle of I go up in the in the middle of Billy Joel en The River of Dreams uit 1993. En uh, we gaan naar Marcella Mesker. En de vraag natuurlijk: kan Djokovic deze voorsprong behouden in deze set? Nou ja, hij staat inmiddels 3-0. Dat uh, lijkt heel veel. Uh, Nadal wint nu net zijn service game, dus het wordt uh, 3-1. Na precies 4 uur spelen. Dus die mannen die moeten zo ongeveer uh, uitgeput zijn. Ja, of hij dat kan houden, het is maar één break. En de weg naar de zes games is nog lang, hoor, op zo'n moment. Eén game, uh, dat was al zelfs niet genoeg in de derde set. Toen Djokovic op 6-5 serveerde en de partij kon uitmaken. Hij werd toen gebroken. En nu heeft hij een uh, hels karwei, uh, op zijn handen. Staat weliswaar 3-1 voor, maar helemaal fit is hij niet. Want iedere gamewissel zie je die visio weer naar hem toe gaan... Ik denk dat het ook te maken heeft met die wedstrijd van twee dagen terug. Die hele lange halve finale tegen Roger Federer. Wat moest hij daar fysiek veel geven, mentaal veel geven. 7-5 in de vijfde set, matchpoints wegwerken. Ja, en dat, dat voel je nu dan twee dagen later. Dan denk je een dagje rust, maar dat is niet genoeg. Nadal had het eigenlijk betrekkelijk gemakkelijk in zijn halve finale tegen de schot Andy Murray. Floor één setje, maar het waren allemaal korte sets met 6-2, 6-3, 3-6, 6-2. Dus dat was veel makkelijker dan Djokovic het had. En dat kan nu gaan meespelen aan het eind van deze wedstrijd. Maar ja, misschien is Djokovic fit genoeg, taai genoeg... mentaal sterk genoeg om die breekvoorsprong vast te houden. Hij staat er in ieder geval qua score het beste voor. Leidt met twee sets tegen één en 3-1 in de vierde set. We komen straks weer bij terug. Marcella Meske vanaf de finale bij het US Open. En mocht er ook nog nieuws zijn over het pensioenakkoord, dan hoort u dat uiteraard ook hier op Radio 1. stars all around Cause I got a From the Eagles, with a peaceful, easy feeling, to Kokomo, this is a little bit further away. een little bit further away gaan we naar Marcelo Mesca bij het US Open. Ja, want het gaat ineens snel hoor. Het is championship point voor Novak Djokovic. Hij leidt met 5-1 in de vierde set en 40-30. Het eerste matchpoint komt eraan voor Novak Djokovic en zijn eerste US Open titel. De eerste service is goed. De return van Nadal ook. De voorhand van Djokovic is geweldig. Hij slaat een clean winner. Ligt nu lang uitgespreid op de baan. Hij wint. Hij verslaat Rafael Nadal met 6-1 in de vierde set. Een ongelooflijke wedstrijd. Met een enorme veerkracht van de Spanjaard. Hoe die terugvocht in een ja, eigenlijk al verloren wedstrijd. Hoe die terugkwam in de tiebreak.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 En dan Djokovic, niet Oksel Fris meer aan het begin van de vierde set. Mentaal aangeslagen, maar dan toch nog de kracht heel diep binnenin vinden om terug te vechten. En het begin van die vierde set te overleven en dan door te stoten naar 6-1. Ongelooflijk, het is zijn jaar. De Serviër Novak Djokovic, de absolute nummer 1 van de wereld. Hij wint zijn derde Grand Slam. Drie van de vier Grand Slams winnen in één seizoen. Is fantastisch. Nadal won die andere in Parijs. Op Roland Garros. Dus hier bevestigt hij echt zijn status als allerbeste tennisser ter wereld. Hij heeft pijn, want oh, wat moest hij knokken. Ruim vier uur lang. Tegen een uh, fantastisch spelende Rafael Nadal. Ja, en als je in de halve finale van Roger Federer wint, nadat je twee sets tegen 0 achter staat. En dan in de finale van de nummer 2 van de wereld, Rafael Nadal wint. Dan ben je echt een hele grote. Hij heeft uh, dit jaar nu de statistiek van 63 wedstrijden gewonnen en slechts 2 verloren. Dus uh, Novak Djokovic de allerbeste en ook vanavond in New York. Hij wint trouwens 1,8 miljoen dollar. Aardig om mee te nemen naar huis. En nog eens 2000 punten voor de wereldranglijst. Dus voorlopig blijft hij op de eerste positie van de ranglijst. Novak Djokovic de US Open kampioen van 2011. Dankjewel Marcella Mesker. We gaan nu naar Dido met White Flag. Zag de stem van Daido in de nacht op één. Joor White Flag. Mocht er straks nieuws zijn over het pensioenakkoord... dan hoort u dat ook uiteraard in deze uitzending terugkomen. Maar we gaan nu eerst praten over moeilijke dilemma's... waar u zometeen en ook op kunt reageren via 0800-1121. Moeilijke dilemma's, momenten dat er twee stemmetjes kunnen spreken. Ik neem een voorbeeld. Je vindt op straat 100 euro, dat is veel geld. Het eerste stemmetje zegt, nou, dat is een gelukje, mooi verdiend. Ik neem het mee, want ja, niemand ziet het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 Met uh, ethicus Theo Boer. Eerlijke vinders hebben sinds maandag toch het A2-geld bij de politie ingeleverd, lijkt het. Ja, hoeveel er is teruggebracht, dat weten we niet helemaal. We gaan uh, de zaak bespreken met Theo. Eerst even voor jou een gewetensvraag. En die stel ik ook zo even aan de andere gasten. Was jij aan het oprapen geslagen, Theo, als jij daar was langsgereden en je had dat geld daar zien liggen? Ik denk dat ik als een wilde aan het oprapen zou zijn geslagen. Zeker. Het is een gewoon paradijselijke situatie natuurlijk. Er komt allemaal allemaal uh, overal liggen bankbiljetten. Je hebt er alleen maar van gedroomd. En nu is het zover. Dus ik zou gaan oprapen. Ik zou het niet hebben gehouden. Maar daar wil ik straks nog wel wat ja, okay. over zeggen. Eerst even een ander. Tony Ellis, zou u het oprapen en uh, wat zou u ermee doen? Nou, ik wel? zou het ook zeker opgerapen hebben. Ik, ik zou er ook zeker uh, een, een, een hele moeilijke avond uh, over <lacht> hebben. En dan vervolgens zou mijn vriendin me dwingen om terug te gaan. <lacht> Oké, okay. dus er kwam de dwang van buitenaf. Ad Hekman, wat zou u doen? U stelt mij een integriteitskurte. Ja, ja, ja, dat oh, komt, moet dat is, u bekend uh, voorkomen. Denk ik. Ja, ik, ik, uh, in de auto hier naartoe had ik het al met mensen erover. En toen zei ik van ja, het wordt je dan ook wel heel gemakkelijk gemaakt. En ik denk dat ik ook in eerste instantie ga helpen. Ik weet niet of ik pas s'avonds het inlever. Ik denk, ja, gevoelsmatig dan, dan zijn mijn integriteitsprincipes de, uh, toch wel hoog dat ik het dan toch inlever. Want ik, ja, nee, ik vind het toch een Maar U wilt helpen, maar stel, er gaat een auto met pingpongballen uh, open. Gaat u dan ook die ballen opruimen? Of rijdt u dan door? Ja, ik zou bijna de vraag terugstellen. Gaat u meehelpen nee, met mij? ik, ik de... stel het maar nu. Even het rondje afmaken maar. Jouw maar de ronde. Uh, Arme student. Arme student, ja. ja. Ik heb er 3000 euro te betalen. Nee, ik denk dat uh, als, ik het, uh, als ik er niet lang zou rijden, zou ik het oprapen. En uiteindelijk zou ik dan ook inderdaad gewoon s'avonds... Dat kun je niet houden, dat gaat aan je knagen. Je moet het gewoon oh, inleven. Is dat is gehoord dat. Ja. Mensen hebben even tijd nodig om zich te realiseren van... Uh, kan ik dat geld eigenlijk wel houden? Ja, dat is natuurlijk wel zo. Het, het, kijk, de AD en de Trouw en misschien ook anderen... hebben een onderzoekje gedaan vandaag. Volgens mij zijn er tienduizenden antwoorden opgekomen. Daarvan zegt 48% slechts dat ze het zouden teruggeven. En 52% zegt dat ze het zouden houden. Dus dat is, betekent dat wij hier geen dwarsdoorsnede nee. zijn... van de Nederlandse bevolking. Of we dat zeggen hier maar, niet de waarheid, uh, of we zijn geen dwarsdoorsneden. <laughs> nou ja, of of die, die mensen die die, die enquêtes hebben ingevuld... hebben er nog niet voldoende over nagedacht. Kijk... Volgens mij, het eerste wat er aan de hand is... is dat je, je opeens tref jij jezelf aan... in een soort paradijselijke situatie. Want de, hè, er komt geld naar beneden. Dat is maar één keer gewoon in je hele leven dat dat gebeurt, denk ik. Hè? Dat is een once in a lifetime. Uh, het lijkt op een sprookje. En je hebt toch al zo'n vreselijke zomer achter de rug. Hè? Het geld is veel harder gegaan dan jij voor mogelijk had gehouden. Uh, dan zitten wij in Europa in de zoveelste financiële crisis. Dus je denkt ook van, ga ik het in de toekomst redden? Dan moet ook bijgezegd worden... dat er in Europa toch al met miljarden wordt gestrooid. Hè? Dus dat is dan in feite is dit dan even bijzonder. Gaat het daarvan? allemaal in iemand om... die in zo'n auto zit? Weet en ik, dat niet, ik weet zit. niet, maar misschien is sommigen <laughs> wel. En dan is er ook nog een keer niemand die het controleert. Hè. Dus, dus als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Dus je eerste reactie is van, nou, dit is heel bijzonder... en hier gaat een hele hoop geld gaat mij toevallen. Okay. Maar je gaat, volgens mij heeft zoiets of een aantal fases. En later denk je, ja, wacht eens even, maar kan ik dit wel maken? Dus in eerste instantie stap je uit, je gaat het geld verzamelen... je ja. stapt weer in je auto, je rijdt weg en je komt dan thuis en dan? Ja, en dan, precies, dan kom je thuis met bijvoorbeeld 820 euro of met 250 uh, en overigens wel voordat dat gebeurt, uh, is wel heel bijzonder dat het. Uh, er, er is een man op de film gezet die dus aan het rapen was, uh, en op het moment dat hij op, op film wordt uh, ge, ge, uh, genomen, is ook het. Gelijk uit, hè? want dan is hij dus betrapt en is het feest ook voorbij. Ja. Dus, het is... dus je voelt blijkbaar aan dat je iets doet ja. wat niet helemaal deugt. Ja, dat is het grappige, want je zou zeggen... als het nou echt zo'n geweldig iets was, laat je dan filmen. En zeg eens van, jongens, de hemel is op aarde... en iedereen mag er deelgenoot van zijn. Maar ergens snap je aan je water dat het toch niet helemaal deugt. Maar goed, je komt thuis. En ik denk dat je dan een heel moeizaam proces in jezelf krijgt. Namelijk, je weet dat geld, dat niemand heeft het mij zien nemen. Ik kan het houden. Je gaat ook allerlei redenen verzinnen waarom je dat dat geld zou moeten houden. Bijvoorbeeld, Ik kreeg ook een, een Twitter vandaag van iemand die zegt... ja, maar die bankdirecteur die graaien toch allemaal ook? Nee. Dus laat ik dan één keer in mijn leven ook eens mogen graaien? Dat is natuurlijk ontzettend onzin. Ik bedoel, er wordt ook gemarteld in, in Irak en, en, en Libië. G laat mij dan één keer in mijn leven ja, ook mogen martelen. is maktelen. toch iets heel anders? is wat anders, maar het is... Nee, wacht, er, niet hou op. Het is diefstal. <lacht> een ander argument is... ja, dan hadden die mensen van dat geldtransport nog wat beter op moeten letten. Dat is gewoon heel dom ja. van dat is De deur stond open. Ja, zeker. Dat hadden ze ook moeten doen. Maar dat wil niet zeggen dat de ene de andere vervolgens uh, rechtvaardigt. Okay. Dus die, die, die man die dat, die geldauto heeft gereden, heeft inderdaad een hele vervelende dag gehad. En waarschijnlijk is die nog steeds heel erg uh, uh, in de war. Maar dat rechtvaardigt natuurlijk niet dat wij gaan stelen. De vraag is: is dit diefstal? Juridisch gesproken is het dat wel. Um, en sommige mensen zeggen: Nou, wacht eens even, er is hier niet echt een eigenaar. Want het is niet zo dat het geld is van een oud vrouwtje of zo. Maar dit is geld van de gemeenschap. Maar volgens mij, ja, mijn buurman, die is ondernemer, die zei net ook: het geld is wel degelijk van iemand, toch? Als het mijn geld zou zijn, dan uh, ja. Ja, nee, maar van een bank. Het is een geldauto. Dat geld gaat naar een pinautomaat, heb ik begrepen. Van wie is dat dan? Ja, van de bank. Het is van de bank. Ja. Ja. En daarmee van de, van de, van de spaarders van en die bank. Van de spaarders. Is, het is er wel in, maar stel nou dat je loopt door het bos... en je vindt daar een, een, een zak met geld. Uh, is dat dezelfde situatie als op die snelweg? Nou, dan zou ik dus denken aan, aan heel vreselijke criminaliteit... wat daar aan de hand is. En en mag dan, je het dan wel meenemen? Nee, dan, oh. Ik zou daar mijn eerste intuïtie is dat het dus, gaat om bankroof of Ja, nou, Maar ook. Hè. Als, stel je vindt twee biljetten van uh, 50 euro in het bos... Ja, nou ja, dan, dan heb je precies dezelfde keuze. Alleen niemand ziet jou. Dus dat publieke mm -hmm. aspect is even weg. En ook het feit dat iedereen het doet. Er is dus ook maar niet een denk... de balie waar je het kan inleveren Ja, aan de bos wachten. Maar dat zal niet helpen. Nee, maar dan denk je toch dat, dat zeker de helft van mensen zal zeggen: Ik breng het uiteraard terug. Want er zal waarschijnlijk iemand zijn die nu geweldig in een penari zit. Dat terug Terugwaan. Uh, nou, niet terug, maar naar de politie natuurlijk. Mm -hmm. En waarschijnlijk maar, is daar maar, maar waar is dan aan de grens? Wat ja. ik, man? Uh, mijn dochtertje, die, die zeg ik altijd: ja, die, die kijkt altijd naar beneden. En die vindt zo af en toe nog wel eens wat. Die vindt wel eens een euro. Ja. Ze is altijd heel erg blij mee. En dan zeg ik niet van, ja, nou moeten we naar de politie... en tegenwoordig geloof ik de gemeente, om dat in te leveren. Dus er ligt dan ergens toch een morele grens. Ja, ja voor dat... mijn gevoel zeg ik van, als ik, als ik uh, 100 euro vind... ja, dan, dan kan ik dat niet houden. 50 wel? Nou precies, u gaat mijn vraag stellen. Ja. En ik denk, nou misschien stelt u die vraag aan ander. Ja, ja. Theo, ja, is, er, is er een grens? Het heeft met, met twee dingen te maken. Ik denk met proportionaliteit. Namelijk hoeveel, om, om wat voor bedrag gaat het. En iedereen weet dat als het om een paar euro gaat... of over een tientje, dan, dan doe je niet moeilijk. Maar als het over een paar honderd gaat... dan denk je natuurlijk uh, wel. En ten tweede gaat het ook over de vraag... weet je wel of weet je niet van wie dat geld eigenlijk is? En bij dit geldtransport was de vraag... aan wie dit geld toehoorde eigenlijk vrij makkelijk te beantwoorden. Want er was een geldauto. Had een cassette verloren, ja. dus uh, daar lijkt mij de vraag niet zo heel erg ingewikkeld om te beantwoorden: uh, is iemand hier? Wie is hier geld verloren? Die geldauto, dus dat is wel ja. duidelijk. Ja. Even nog het aspect van de privacy: want er zijn dus ook mensen gefilmd, uh, daarna is er ook geld teruggegeven. Ik kan me voorstellen dat als het zichtbaar is wat je doet, dat je dan geneigd bent dat geld terug te geven, maar als het niet zichtbaar is, dat je denkt ja. Ja, dat zal het. wel gebeuren. En ik, vraag, ik heb begrepen ook dat de politie heeft gezegd... wij hebben wel betere dingen te doen dan nu de beelden natrekken... en de mensen dus gaan opsporen. Want dan krijg je een hele leuke, hele leuke uitzending van opsporing verzocht. Hè? Politie vraagt uw aandacht voor het volgende. En dan krijg je 200 mensen in beeld. <lacht> uh, dat, ik heb begrepen dat ze dat niet gaan doen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen die dat geld meegenomen hebben... zich toch niet prettig voelen, voelen. Want de filmpjes gaan toch YouTube op. Dus ik vermoed dat het geld al druppelende toch wel weer binnen is. Ja, maar is komen. dat dan... Dat mensen zich niet prettig vinden, voelen omdat ze weten dat ze betrapt zijn... of omdat ze zich niet prettig voelen omdat ze weten dat ze iets hebben gedaan wat iets hebben genomen wat niet van hen is. Nou, dat ene, dat laatste wat u noemt, dat is, een ge dat is geweten. En het, dat eerste, dat is, dat is de, de externe druk. En ik denk dat die elkaar versterken. Dus als jij het idee hebt dat je eigenlijk iets verkeerds doet... en je ziet dat anderen je daarbij betrappen, dan schamen je extra. Uh, en omgekeerd, als jij hoort dat andere mensen iets wat jij doet verwijtbaar vinden... dan ga je zelf ook al bedenken, nou deugt het eigenlijk al. Dus ik denk dat het interne en het externe stemmetje elkaar dan toch wel be bevestigen. Oké, okay. dankjewel Theo Boer. Elspeth Gutteke en Jeroen Snel in gesprek met ethicus Theo Boer. Ja, lastige kwesties. En de vraag aan u is bij welke bedrag ligt voor u een morele grens van het geld teruggeven. Is dat bij 20 euro, 50 euro of 100 euro? En heeft u wel eens andere zaken dan geld gevonden? En ja, wat heeft u daar uiteindelijk mee gedaan? En heeft u wel eens te maken gehad met vindersloon? Ja, vindersloon. Wat, wat is reëel bij vindersloon en hoe daarmee om te gaan? Belt u 0800 1121 0800 1121 voor uw verhaal. En bent u niet in de gelegenheid om te bellen, kunt u ook mailen naar nacht.eo.nl. Wat boy. And I'm lost in a daydream.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 In a daydream Dream about my love joy Love and Spoonful in de Nacht op een met Daydream Ik ga naar Valentijn, goedenacht nou, je, je hebt het gesprek zojuist gehoord met ethicus Theo Boer Nou, ik, ik volg die ethiek wel je volgt ethiek wel, en wat vind je ervan, van de ethiek? Nou, uh, daar sluit ik me bij aan. Um, ik heb bijvoorbeeld ooit eens een, een, een, een tas met, met een, een grote sporttas met een elektrische gitaar. en nog, nog wat spulletjes daarbij die dan bij zo'n elektrische gitaar uh, horen. Uh, gevonden. Nou, dat was een heel gedoe en gesleep. en het kost me heel veel moeite en tijd om het bij het politiebureau af te leveren. Ja. Uh, maar nou, laten we. Dat ik begrepen heb. Hij heeft de onvertalelijke muzikant, zijn tas met, met, met zijn elektrische gitaar en, en, en van die trapdingetjes die, die erbij horen, gewoon teruggekregen. Ik heb geen Vindelroom gehad of zo, maar die man was dolgelukkig. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dat, en ik dat, dat, heb dat ook nog... wel eens gewoon tegenover mijn huis uh, een, een dameshandtas zien liggen en op nog enige afstand de spullen zien liggen. Echt zo'n spoor, weet je, van spulletjes die, die dan in een dames tas zitten en dat bij elkaar ge geraapt. En toen ook even de, uh, het wijkteam uh, van het politiebureau gebeld. En dat was inderdaad een, een vrouw die, die even verderop bij mij in de buurt woonde. Uh, die zo ontzettend gelukkig was. Dat ook al was, was, was de inhoud van de portemonnee die in die tas zat, dan weg. Dat, dat ze de andere spulletjes weer terug kregen. Ja, toch de eigendommen nog. Dat er toch nog iets van jou, nou ja, eh, dat, dat je dat was, terug hebt. Dat was zelfs op een gegeven moment op een bepaalde manier pijnlijk. Het is wel wat langer geleden hoor. Maar toen ik dus die... Uh, ik belde het wijkteam, het politiebureau. En, en na enig heen en weer bellen zei ze... van Nou, breng hem maar gewoon meteen bij die mevrouw langs. Want het is natuurlijk onhand... Als zij, zij dan ben je om de hoek... Dat jij hem die tas naar het politiebureau brengt... En we je mag hem bij haar langs brengen, want dat hebben we al met overlegd. Ja, maar wat dacht je en... toen? Moet ik dat wel doen? Ben ik daar wel... Ja, nou, dat heb ik ook gedaan. Maar het vreselijke ingewikkelde wat ik op dat moment vond, was... Nou, ik kreeg van die mevrouw een biertje. En oh. zo, we hebben een babbeltje gemaakt. Ja. Want, wat, nou, is ook niet leuk als, je, als die tas uh, afgerukt is en zo. Uh, maar toen was me ook nog uh, 25 euro gegeven. Dus dat is toch een soort van vindersloon, zou je daarvoor krijgen? Ja, maar dat wou ik dus helemaal niet hebben. Nee. Maar zij wou dat dus wel. Nou ja, uiteindelijk was het gewoon zo dat ik om haar tevreden bijna die 25 euro van haar aangenomen heb. Ja. Maar... Je, je voelt je wel een beetje mee opgelaten met dat geld, kan ik kan me voorstellen. Ja, want ik was, had zoiets van... Nou, nou dat is iemand die, die in de straat bij mij verderop woont... En en uh, het zou mij ook kunnen overkomen dat mijn tas afgejat wordt. Ja. En en uh, en en dan dat, dat dat dan de inhoud over straat ligt. En dan zou ik het eigenlijk ook ontzettend fijn vinden als iemand het eventjes weer bij elkaar raapt. Precies. Maar goed, nu, nu hebben we gepraat natuurlijk over uh, echt goederen... Uh, met, met, met, een, met een grote persoonlijke waarde, zoals een tas, zoals een gitaar... noem maar een, een laptop in een tas, dat soort zaken. Nou, het, het, het is niet vanzelfsprekend, maar het is natuurlijk heel mooi... als je dat natuurlijk gewoon automatisch uh, terugbrengt nou, naar nou, de politie bijvoorbeeld. Ik kan je ook bijvoorbeeld. een ander voorbeeld geven. Ik heb ook wel eens uh, drie in elkaar gevouwen bankbiljetjes op straat gevonden. Precies. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, nou ja, dan heb ik. Op dat moment heb ik zoiets van ja, dat is dus niet meer te traceren van wie het was. Ja, en dan, dan, dan mag je het volgens jou houden. Uh, nou, als het om, om vijf, een biljetje van vijf en een biljetje om tien euro heb, dan denk ik van, daar heeft het wijkteam van de politie toch niet echt tijd voor. Dat is, is toch te klein. Maar als het om, om een fors bedrag zou gaan, dan zou ik het wel melden, ja. ja. Eh, maar als, als, als, als, als uh, er, er zich niemand meldt, die, die uh, zich dan meldt bij de politie van... nou ja, ik heb een stapeltje in elkaar gevouwen, bankbiljetjes met een elastiekje verloren in de Vinkestraat. Mm -hmm. Ja, nee, dan hoop ik dat je ook begrijpt dat ik dan wel heel erg in die verleiding ja. kom. Maar ja, zie dat, om... ook maar te, zie dat maar eens te bewijzen dan. Dat is altijd lastig natuurlijk, hè? Je vindt dan, uh, dan geld, je brengt het naar de politie. Het gaat bijvoorbeeld om 40 euro. En ja, hoe weet je dat het geld van die persoon was die het op een gegeven moment gaat ophalen? Zie dat ja, maar eens precies, te bewijzen. Ja, precies. En soms... Kijk, en iemand... Uh, kijk, bo, slow, ik heb al... Uh, ze kennen me daar bijna wel. Bij naam. Ja, ik ja. Bedoel, uh, vaste klant. Nou ja, dat net nog niet, maar uh, ja, uh, bossen sleutels, uh, le leeggeroofde, gerolde portemonnees met fotootjes erin. Uh, ja, uh, ik leg het op de keukentafel en zodra ik dan richting Leidseplein ga en dan langs het bureau Raampoort fiets, dan gooi ik het daar even naar binnen. Ja, ja, als... En zeg van zoek het maar uit, maar ja, heb ik gevonden en die mensen zijn misschien blij dat ze het terugkrijgen. En uh, dat, dan, daar betaal ik belasting voor. Dan verwacht ik dat de politie dat dan maar even oplost. Ja. Uh, maar ja, twee, twee opgevouwen bankbiljetjes. van vijf en eentje van tien euro. Ja, ik denk niet dat ze echt blij zullen zijn als ik dat. Op de ja, maar ik denk dat er natuurlijk wel een verschil is. Stel dat je dat, dat bedrag, bijvoorbeeld die 15 of 20 euro... stel dat je in een dierentuin bent, dus in toch zeg maar een afgesloten ruimte... dat het dan meer voor de hand ligt dat je het dan brengt naar de kassa... omdat je weet van, iemand komt daar straks achter bij het kopen van een ijsje... hé, hey, ik ben die biljetjes verloren. En misschien heeft iemand het gebracht bij de kassa. Dat daar een verschil bij zit als dat je het op de, de trottoir zou vinden ergens. Nou, ja, dus... Ja, want dit kan het kan ook voor een klein jongetje zijn... Of een klein kindje zijn. Uh, kijk, kijk uh, uh, voor mij is 20 euro, omdat ik niet rijk ben, best wel een leuk bedrag. Maar ik zou het kunnen overleven. Maar denk inderdaad aan een jochie van 6, 7, 8. verdienen zakgeld. Juist, ja. Nou, ja. dan inderdaad, dat, dat verdriet kan erachter zitten. Ja. Dan, en, en inderdaad heb ik zoiets van, in, in zo'n situatie, moet je in ieder geval even doorgeven. Ja. En even je adres of zo achterlaten. Van laatste, ik heb... Net ergens in de dierentuin twee in elkaar gevaarlijk biljetjes gevonden van 5 en eentje van 20 euro. Uh, als er iemand omkomt, dan kan, je die, perso kan die persoon die er dan omkomt met mij contact opnemen. Precies, ja. Moet die persoon maar even een e-mailtje of, of even mij bellen, zodat ik die persoon dat terug kan geven. Ja. Nou, en als er dan niemand zich meldt. Nou, dan, dan heb ik ook wel zoiets van. Als het om, om dingetjes in, in die orde gaat. dan moet je officieel, geloof ik, een jaar wachten. en iets ondertekenen. en dan mag je ja, het na een jaar dat is, weer. Dat is de dat is officiële regeling. Mm -hmm. precies. Maar ik heb zoiets van. je moet het inderdaad. je moet het inderdaad iets doen. zodat de, de, degene die het verloren is. een kans heeft. om het, om het terug te krijgen. Ja. Bij jou terug te krijgen. Precies, ja. En als, als zich dan iemand meldt voor die 15 euro. Nou, dan, dan is het natuurlijk gewoon voor jou. Ja. Maar als iemand, als het inderdaad wel dat kleine jongetje van zeven is... en zijn zak geldje... dan ga je toch gewoon dat, dat jochie dat gewoon lekker teruggeven? Precies, ja. En, um, maar ja, in, in dat verhaal van die geldwagen... waar... en dan zal ik ook wel weer heel eerlijk zijn... in het geval van die geldwagen... denk ik dat dat wel heel erg uitdaagt... Om te zondigen. Ja, en en, ja. en, en dat, je dan, dat ik dan... Ja, ik, ge, ik, ik... Ik dank god dat ik niet in die situatie was. Je bent gekomen om... Uh, ja, dat je nee, want echt... waarschijnlijk... Had ik... Als eerste reactie toch wat gegrepen. Had ik waarschijnlijk niet het hele bedrag... Wat ik opgeraad had teruggegeven. Omdat niemand natuurlijk ziet hoeveel je hebt nou, Nee, Dus je had dan automatisch wat vindersloon uh, berekend voor jezelf. Als dus ik het zo hoor. Ja, en, en geef, geef jou nu ook toe dat dat eigenlijk niet netjes is. Nee, nee want dat kan maar, ik niet zeggen. het is een beetje dubbel, het is een beetje tegenstrijdig in hetgeen wat je net vertelt. Ja, nee, precies. Maar, ja. maar zo, zo, zo kan een mens in, uh, in, in dilemma's komen. Ja, ja, van, ja, precies. Van, maar ja, als inderdaad de hele, hele, de hele vluchtstrook helemaal v, compleet vol ligt met bankbiljetjes. En het is niet van... Een, individueel persoon, of, of niet echt van een mens, maar, maar van een, een drijf, instantie, ja. van, van een bank, mm -hmm. um, ja, dan, dan wordt het toch, ho, hoewel het niet mag, de, de verleiding wel heel veel groter om dan een deel toch stiekem, dus een deeltje wel teruggegeven, te maar toch een deeltje van per ongeluk te vergeten. Ja. Ik, da ik, ik dank je wel voor je reactie van het. Ik heb ook meneer de Jong aan de telefoon. En die denkt daar heel anders over. gaan we doen. Ik ga haar naar haar luisteren. Uh, dat is goed. Dag, dag, dag. Meneer de Jong, goeienacht. Hoi. Er is er één die ziet alles. Ja. En geld wat je niet zelf Z hebt verdiend, heb je geen recht op. Heb je geen recht op. Nee, dat, is, dat is heel duidelijk. Ik zou niet gestopt zijn als die snelweg ik zou het vinden. En, en ik wil het niet eens hebben. Maar, zou, maar degene die gestopt zijn aan de snelweg hadden ze de moeten filmen en allemaal een bekeuring wegens onnodig stoppen langs de snelweg, dat is verboden. Ja. Maar meneer de jongen u zou niet gestopt zijn om te helpen het te verzamelen en weer terug nee. te geven aan de... Als er menselijk leed is, stop ik wel. En dat is diverse malen gebeurd. En als iemand een dubbeltje verliest, dan wijs ik hem erop en dan geef ik hem terug. Ja. He, maar... Uh... Ik vind het niet. Nee, het zit mij gewoon niet lekker als ik dat zou doen. Nee. En degene die dus dat opgericht gestopt hebben, opgericht, Het zijn hebzuchtigen. Ja. In Nederland hoef je niet op straat te sterven. Dus je bent van de wieg tot het graf verzorgd. Daar betalen we belasting voor. En zo hoort het. Heel, heel, heel duidelijk, meneer de Jong. Heeft u wel zelf iets, iets gevonden? Bent u wel eens iets tegengekomen? Ja hoor. ja, hoor. En ik heb ook wel eens het grapje uitgehaald. En uh, dan zei ik. Uh, nou, toen was er een fiets uh, vermist. Zei dat ik een fiets gevonden had. Dan zei ik: Is het, is het een groene? ze zei: Nee, een blauwe. Ik zeg: Dat klopt. Dan is die voor jou. Kom me halen. En als ik dingen vind. dan is het mijn gewoon om bij de politie het op te geven. en te zeggen: Mijn telefoonnummer te geven. en te zeggen: Als er iemand komt... Laat u mij maar bellen. Of belt u mij maar. Ja, ja precies. En, en wat heeft u nog meer uh, ooit gevonden dan, dan nog alleen een fiets? Uh, uh, ja. Heeft u, heeft u bijvoorbeeld wel eens 20 euro gevonden? 50 euro? Of Jawel euro? hoor. Ja. En dan, dan geef ik... Als ik uh, vermoeden heb in welke richting het ligt... Ik, ik zeg, net zoals ik zeg, ik geef het gewoon op aan de politie. En dan moeten ze zeggen hoe het eruit ziet. <laughs> maar ja, dat is niet zo moeilijk in ieder geval, als ze aannemelijk maken dat het. Uh, dan moeten ze zodanig een bijzonderheid geven. Zeg, ik, waar bent u langsgelopen? En dan. Uh, maar in ieder geval, ik zal. het zit mij als het een dubbeltje bij al niet lekker zit. dan zit 20 euro mij ook niet lekker. Nee, nee. En, en bent u zelf wel eens iets, iets, iets verloren. en waarvan nou, u later bent naar het politiebureau gegaan? Is het is misschien wel aardig om te zeggen. Van de week was er nog een jochie aan de deur, die belde, hebt u wat over voor Jantje Beton? En toen zei ik, nou kom maar even boven, ik zal even kijken. Ik wou 2 euro geven, ik zei, ik heb alleen maar 10 euro. Heb je 8 euro weer terug? Nee, zei die. En toen zei ik, uh, ik zeg, heb je op je briefje, ik pakte het briefje even aan van hem. Ik zei, op welke school zit je? Ik zeg, heb je het van school gehad? Ja, ja, van school gehad. Ik zeg, dan moet je een brief hebben waarop staat jouw naam en de naam van de school. En dat jij voor Jantje Beton mag uh, uh, collecteren. En dat briefje had die persoon niet? En dat had hij thuis, zei hij. Ik zei, nou, haal het maar op en kom zomaar terug. Maar hij is niet meer terug geweest. Die kan waarschijnlijk voor een extra zakcentje. Maar, maar, maar, maar, maar heeft, u, heeft u verder zelf al iets, iets verloren waarvan u later terug bent gegaan en dat ook weer uh, heeft teruggekregen? Ja, u vraagt het mij nu zo, maar het staat me niet echt bij. Maar wel dat ik mensen uh, op die manier... Uh, dat mensen dingen teruggekregen hebben. En ja, ik, uh, ja het wordt zo ineens gevraagd, maar ja. ik voel me ergens schuldig over. Nee, precies. En, en, u, u heeft net ook al heel duidelijk gezegd... van uh, alles wat u vindt, dat geeft u gewoon terug. Ja. Stel dat u andere zaken vindt, maar u geeft de, dat in, inderdaad terug. Maar op de manier... ...van tegen de politie zeggen, ik heb het gevonden, dit is mijn telefoonnummer... Ja, ...u kunt mij bellen of degene die het kwijt is gelijk kan mij bellen... ...en dan kan die het komen halen. En als er dan mensen zijn die u wat willen geven daarvoor, meneer de Jong... ...dat u dat gevonden heeft, dat ze blij zijn... Dan blijven... ik dat in principe. Ja? En als ze mij een kop koffie willen geven, prima. Maar u neemt geen, geen geld aan of een deel van het bedrag of. Ja, net als die man die daar net zei, die mevrouw Die wilde. Oh, ik zal u vertellen. Ik heb uh, een, een, pas, een portemonnee met uh, pasjes gevonden. Er zaten een stuk of zes pasjes in. Het was van iemand die in het gebouw waar ik werkte werkzaam was. Ik heb hem opgezocht s'avonds laat dat was het. En ik heb het hem gegeven en hij heeft me geen cent aangeboden. En dat vond ik eigenlijk gênant. En ik heb ook gehad dat ik s'avonds uh, gestopt... Stopt. Ik had altijd 10 liter uh, Jerican bij me met uh, benzine. Ik had toen nog een uh, klein dafje. Maar ja, omdat ik een hond bij me heb altijd... Stop ik gewoon langs de weg, ook in het donker. En ik zeg, uh, heb je pech? Kan ik je misschien helpen? En dan heb ik hem die benzine gegeven. Het was 7,5 gulden. Mm -hmm. En toen gaf hij een tientje... En ik gaf hem keurig 2,50 terug en hij zei niet, laat maar zitten. Ja. En dat vond ik ook gênant. Ja. Ik zou blij zijn als een kind dat iemand zou stoppen in het donker. Uh, daar stopt haast niemand. En uh, in zo'n geval, ik zou aanraden aan de mensen, uh, pak je gevaar, driehoek en uh, houd die, ga, ga, ga daarmee langs de weg staan. Dan weten de mensen dat jij... Hoogstwaarschijnlijk pech hebben. Ja, precies. D dank voor uw uh, verhaal, meneer de Jong. Oké. Okay. En ik wens, u nog, ik wens u nog een goede nacht. Bedankt, zelden, hoi. En we gaan nu naar muziek van uh, Charlie Day en de Apple Trees en Buzzing Bees in de Nacht op een.